Elf uur tikte Haak met het NOS-journaal. Het beperken van de hypotheekrenteaftrek moet ook binnen de VVD bespreekbaar worden. Dat zei oud-VVD-leider Ed Nijpels in het programma Eva Jinek op zondag. Hij vindt dat de partij het zich niet meer kan veroorloven om strak vast te houden aan de maatregel. De hypotheekrenteaftrek belemmert jongeren om een huis te kopen... omdat ze zich dat tegenwoordig nauwelijks kunnen veroorloven. Het middel dient het doel niet meer, zei Nijpels. Ook oud-minister Hogevoors van de VVD zei twee weken geleden dat hij verwacht dat de partij iets gaat doen aan de hypotheekrenteaftrek. Een Indonesische student die zich woensdag in brand stak voor het presidentieel paleis in Jakarta, is aan zijn verwondingen overleden. De man van 22 had brandwonden over vrijwel zijn hele lichaam en stierf gisteravond later in een ziekenhuis. De student was in Indonesië een bekende mensenrechtenactivist. Waarom hij zichzelf in brand stak, is onduidelijk. Volgens Indonesische media riep hij Leuzen tegen de regering, maar de politie zegt dat het onderzoek nog loopt. Staatssecretaris Atsma noemt de uitkomst van de klimaattop in Zuid-Afrika voldoende. Volgens hem is er een akkoord met uitzicht op een bindend klimaatverdrag. De bijna 200 landen hebben afgesproken dat ze verder gaan praten over het terugdringen van broeikasgassen. In 2015 moet er een nieuw klimaatverdrag liggen, waarin bindende afspraken staan om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. In de Australische plaats Perth heeft zeilster Mariet Bouwmeester de wereldtitel veroverd in de Olympische Laser klasse. 23 jarige zeilster eindigde in de afsluitende race weliswaar op de vierde plaats, maar haar koppositie in het eindklassement kwam daardoor niet in het gevaar. Zeiler Pieter Posma won in Perth zijn zilveren medaille in de Olympische fin-klasse. Dan nog het weer, eerst droog, maar in de loop van de dag steeds meer bewolking. Temperatuur 4 graden in het oosten een graad of 7 in het westen. Vanavond vanuit het westen regen. Morgen eerst buien, later op de dag droger en zonniger. De dagen daarna is het onstuimig met veel wind en regen. Dit was het NOS Journaal. Als je nog beter wilt worden van je gezonde leefstijl, profiteer dan met duizenden andere niet-rokers van collectieve korting op je zorgverzekering. Kom snel naar rookvrijpolis.nl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 Over de onvoltooid verleden tijd. Laura Stek en Jos Palm. Welkom bij het tweede uur van OVT. Straks, tegen half twaalf in het spoor terug, het tweede deel van het verhaal van de 50-jarige Amsterdamse schaatstempel. En dan heb ik het natuurlijk over de Jaap-Edebaan. Daarvoor aandacht voor dubbele, Nobelprijswinna dubbele Nobelprijswinnares Marie Curie en haar dochter Irene. Ja, maar nu eerst de film Het Witte Goud over de geschiedenis van de Chili-Salpeter. Een film gebaseerd op het boek Wind Jammers in Delphseil van Aafke Steenhuis. En daarin wordt het verhaal verteld van de bloeiende handel in Salpeter... tussen Chili en Nederland in de eerste helft van de vorige eeuw. Laten we even luisteren naar een kort fragment uit die film. Dit is een heel bijzondere plek. Dit is eigenlijk de plek waar uh, de eerste kunstmaatsfabriek voor Groningen kwam. Die van Van Hoorn, Luitjes en Kammerga. In 1891 is die gebouwd. Dan zetten ze meteen al een redelijk grote fabriek neer. En uh, die fabriek breidt zich alleen maar verder en verder uit. Op de kaart staat er echt een heel groot complex. Bijna net zo groot als een kleine woonwijk. En chockvol uh, ja, met uh, machines alpeter, Luitjes, Kammerga en Van Hoorn. Er zijn er rijk mee geworden. Het was natuurlijk een product wat steeds meer en meer verkocht werd. Dat in feite tien keer, honderd keer meer verkocht werd in een, in een paar jaar. Het was een booming business. Ja, booming business. Dat was de Salpeterhandel. Begin vorige eeuw. En vanmiddag wordt de film daarover in een grote bioscoopzaal in Groningen vertoond. We hebben nu Piet Heijn van der Hoek aan de lijn, de maker van de film. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, het... Het is een verhaal met twee kanten, hè? de Chileense en de Groningse. Uh, laten we eerst even dicht bij huis beginnen. Toen vanaf 1890 ongeveer die Salpeter van Chili naar Delfzijl kwam... wat betekende dat voor de noordelijke boeren? Nou, Je moet je voorstellen dat tot aan die tijd... de boeren alleen maar als meststof konden gebruiken... de koeienmest of stadstrek. En daar moest het uh, gewas mee groeien. En toen kwam er dus voor het eerst Chili Salpeter... wat gewonnen werd in de, de woestijn van uh, Chili, kwam naar Nederland... En daar werden enorme resultaten mee gehaald. Men had hogere opbrengsten voor aardappelen. Men had betere opbrengsten voor suikerbieten. Granen groeiden beter. Dus dat, dat was een enorme inkomstengroei voor de boeren. En, en waarom kwam dat zo vanaf 1890 naar Delfzil? Nou, dat was zo dat. Uh, er waren Engelse eigenaren in Chili die waren, hadden ontdekt dat. Uh, die Chili Salpeter, dat je daar hele goede dingen mee kon doen op uh, grond. En die begonnen met de export vanuit Chili naar Europa. En een van de, de, de gebieden waar dat afgezet werd, was uh, via Delfzijl het uh, noordelijke deel van Groningen. En daar waren weer handelaren die daar wel brood in zagen. Dus men probeerde de boeren over te halen om die Chili Salpeter te gebruiken. De boeren noemden het overigens gewoon Chili. Men wist helemaal niet dat dat Chili, Sal, uh, uit Chili kwam. En uh, voorzichtig aan met proefveldjes werden dingen uitgeprobeerd. En uiteindelijk liep dan zo'n tegenwoordig van een bedrijf langs die boeren En de boeren zagen beter resultaat. De ja, ze is niet... heel simpel. Nee. En, uh, hij wilde geld in stoppen als hij meer, uh, meer opbrengst heeft. we ja, boeren staan niet echt bekend om flexibiliteit. Maar hier zagen ze dus zo duidelijk verschil, kennelijk, dat ja, ze er wel de... in wilden investeren. Ja. Die gingen fors omhoog. Uh, en uh, een boer is natuurlijk niet zo dat als je dat aan hem vertelt... dat hij dat onmiddellijk gelooft. Dus men probeerde dat uit, men liet het zien, men, uh, men toonde bewijzen. En zo langzamerhand, in een aantal jaren... stapten die boeren over op uh, chili Salpeter. Wat die overigens maar iets duurder was dan, uh, dan de stadstrek... die ze uit Amsterdam uh, kregen. Dus ze betaalden iets meer en ze hadden veel hogere opbrengsten. Maar dan de andere kant van het verhaal, de Chileense kant. Um, wat direct opvalt bij de eerste beelden, is het verschil in landschap. Het vruchtbare Groningse landschap ziet er heel anders uit dan die streek in Chilië, hè? Ja, het is daar natuurlijk. Het is één grote uh, woestijn, dus het is heel veel zand. Het is er heel warm, s'nachts koude temperaturen. Ik vond het wel mooi dat het uh, is over die, over die woestijn over die arbeidersomstandigheden heel veel gezongen. En ik heb hier vijf, stro, vijf uh, zinnen over hoe die arbeiders hun woestijn er, ervoeren. Nou, zingen ze maar even dan. Ja. Dat is, eh, ik zing over de pampen, het trieste, verdoemde en vervloekte land. Waar zelfs in de mooiste jaargetijden groene, frisse kleuren ontbreken. Waar nooit vogels kwetteren, waar nooit bloemen bloeien. En waar nooit een lachend, vrij en grillig beekje doorheen slingert. Nou, dat geeft denk ik een heel goed beeld hoe die arbeiders die woestijn eh, ervoeren. Ja, maar en, over die arbeidsomstandigheden, want dat was natuurlijk een, een, een, een treurige situatie daar in Silië. Ja. Het was hard werkend. Er werd 12-13 uur uh, gewerkt uh, in de hitte. De, de, de, eerst werd met explosieven de bovenlaag van de woestijnen meter werd uh, losgemaakt. Daaronder lag de, de grondstof, de kaluusje voor de voor de Die moest met de hand, het waren harde grote blokken, worden opgegraven en kapot gemaakt. En vervolgens ging het naar de fabriek. En daar werd het dan chemisch uh, uh, bewerkt. En uiteindelijk kreeg je dan zo syrisalpeet. Nou, voor die mensen was het heel hard werk. En het ergste was nog dat ze hun, hun werk niet in geld kregen uitbetaald. Mm -hmm. Maar in fysies. En die fysies konden ze alleen maar weer besteden bij de eigenaren van de mijnen. Dus ze waren ook sterk afhankelijk van, uh, van, van de mijnen zelf. Ze konden zelfs niet eens weg. Want dan had je werkelijk geen cent geen, geen in je portemonnee. Ja. Dus, dus het witte goud bracht rijkdom in Groningen. Dat zie je nu nog in allerlei monumentale villa's. Boerderijachtige villa's terug. Het ja. Armoede in Chili. Hoe breng je zoiets uh, wat al zo lang geleden is dan in beeld? Wat, wat, wat, ja, dat, wat, wat, dat, hoe doe je dat? Dat ja, je een dat boek over zei, snap uh, ik, maar een, een film? Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk het uh, best ingewikkeld, want er lag een boek, maar een boek is geen film. Dus ik ben heel erg gaan zoeken, leeft dat nu nog in deze tijd? En toen kwam ik er dus achter dat met name de geschiedenis heel erg bezongen werd vanuit uh, uh, uh, Groningen en vanuit uh, Chili... En ik heb twee uh, uh, muzikanten benaderd die bij de volksstem zaten. Een heel oud socialistisch koor, 100 jaar oud. En die hadden een avond georganiseerd waarin ze de geschiedenis van die arbeiders in Chili bezongen. En twee van hen uh, hebben we meegenomen. En we hebben door hun ogen je de geschiedenis van uh, de Chili Salpeter en hun arbeiders. En we hebben ook nog mensen ontmoet de, die dat nog hebben meegemaakt. Althans, of de, dat nog uh, zich goed konden herinneren van hun uh, voorvader. Dus vanuit hun ogen zien ze wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld uh, in Chili. Goed, we zijn benieuwd. Piet Hein van de Hoek bedankt en veel succes <tus> vanmiddag bij de vertoning van de film. Zijn er nog kaarten? Er zijn kaarten en uh, we houden vooraf een lezing over hoe de film weer tot stand is gekomen... en de geschiedenis, ah. dus het is een combinatie van film en veel historie. Goed, hartelijk dank. Ja, en en de, de film je... is overigens ook gewoon ja. te verkrijgen op dvd? Hij is ook te verkrijgen uh, uh, uh, op, op dvd ter plekke en ook bij de Stichting Beeldlijn, de pro producent van uh, de film. Dus wie dat wil, die moet zich dan melden bij de www.stichtingbeeldlijn.nl en daar kun je hem bestellen. Goed zo, of op onze website. Uh, we gaan door met een vrouw die iedereen overtrof... binnen de exacte mannenwereld van de natuur en scheikunde. Ze ontdekte de levensgevaarlijke radioactiviteit. En we hebben het uiteraard over madame Marie Curie. Uh, gisteren was het precies 100 jaar geleden... dat ze voor de tweede keer de Nobelprijs won voor scheikunde. Ik, ik geloof voor een ontdekking. Klopt dat? Uh, ja, de tweede keer in uh, 1911... kreeg ze de Nobelprijs voor de ontdekking van polonium en radium. En de eerste keer in 1903, samen met Pierre Curie... voor het ontdekken van radioactiviteit. Ja, uh, u hoorde overigens nu net Greta Noorderbos. Uh, en het, ging, het gaat natuurlijk allemaal over Madame Curie. Ja, en kennelijk was dat erfelijk, uh, die uh, aanleg voor natuur- en scheikunde. Want haar veel minder bekende dochter Irene Curie... kreeg in 1935 ook de Nobelprijs voor de scheikunde. Uh, Greta Noordenbos van de Universiteit van Leiden zit hier aan tafel om over Marie... en een beetje ook over haar dochter te praten. Uh, ze schreef in 2003 een biografie over Marie en haar dochter... Ma Marie en Irene Curie, de eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaars. Welkom. Um, eerst even over de geschiedenis van Marie Curie. Dat klinkt als een uitzonderlijk succesverhaal. Was zij geboren om te slagen... Absoluut niet. Uh, ze heeft dus eigenlijk zo ongelooflijk veel tegenslagen uh, meegemaakt in haar leven... dat het echt een wonder is dat ze die tweede Nobelprijs überhaupt heeft gekregen. Um, misschien even iets om te vertellen wat dan er uh, zo tegen zat. Mm -hmm. uh, ze kwam uit een gezin van vijf kinderen, maar in die tijd was er... Uh, uh, sommige ziektes waren nog dodelijk. Dus uh, toen ze negen jaar was, is haar zus Socia aan tyfus overleden. Toen ze tien jaar was, is haar moeder aan TBC overleden. Ook zij had, uh, Marie Curie had wel last van longen, zeg maar. Dus dat was gewoon destijds een dodelijke ziekte. Nou, daar begon al uh, een probleem. En hoewel ze dus. Uh, daarna toch heel goed slaagde voor het gymnasium... op 15-jarige leeftijd en daarvoor al een eerste gouden medaille kreeg... kon zij niet studeren, omdat in Polen, in Warschau... Uh -huh. waar ze geboren was, als Maria Sklodowska... Uh, in Polen waren de universiteiten nog niet geopend voor vrouwen. En het heeft dus in totaal acht jaar geduurd... voordat ze de stap kon nemen om naar Frankrijk te gaan, om in Parijs bij de Sorbonne Natuurkunde te studeren. Want daar mocht het wel. Daar waren vrouwen al toegelaten in 1867. Dus daar, dat wisten ze. En um, Maria uh, had ook een, uh, een zuster, Bronia. Die wilde ook ontzettend graag studeren. En ze hebben samen het plan gemaakt... dat uh, Bronia, die was ouder... dat hij dan eerst naar de Sorbonne zou gaan. En dat Maria uh, Sklodowska in die periode geld zou verdienen... En dat uh, als Bronia dan was afgestudeerd, zouden ze de rollen omdraaien... dan zou Marie naar Parijs komen om daar te studeren en zou Bronia haar onderhouden. Maar werd dat dan dat wel heel erg de... gestimuleerd vanuit haar vader? Want die was toch wel in leven? Ja, ja. Uh, haar vader was natuurkunde leraar en er waren ook uh, allerlei instrumenten thuis. Ze was al uh, vrij uh, goed bekend met natuurwetenschappen. Ze was ook heel erg geboeid door. Ze wilde ontzettend graag studeren. Uh, by the way, haar broer mocht dus wel studeren. Hè? Die, mm -hmm. die ging wel studeren. Maar ze was uh, op school, blonk ze alle uit in, in talen. En, en ze was gewoon heel intelligent. Maar er was die blokkade van de universiteit, waar ze niet naartoe kon. Misschien wel interessant om te vertellen dat er. Um, uh, natuurlijk veel meer vrouwen in die tijd uh, daar last van hadden. En toen hebben ze in Warschau een soort illegale universiteit opgericht. Dat was de zogenaamde vliegende uh, universiteit. Uh, wie zijn ze dan? Ja, ze waren de hoogleraren en docenten van de universiteit. Uh, mannelijke, er waren alleen uh -huh. mannelijke <laughs> uh, docenten en hoogleraren. En die hadden dus uh, uh, illegale huiskamerbijeenkomsten... waar vrouwen naartoe gingen. En het was... Ja, die waren op verschillende plekken. Je zou nu zeggen een mobiele universiteit. Want toen heette het de zogenaamde vliegende universiteit. Omdat die altijd op verschillende plekken zaten. Even naar die uh, Nobelprijzen, waardoor zij bekend is geworden. Het had niet veel geschild of we hadden haar helemaal niet gekend, hè? Nee, het had, uh, het was best, uh, het had best gekund dat ze gewoon nooit naar Parijs was gegaan. Het heeft in totaal acht lange jaren geduurd... Uh -huh. voordat ze de stap kon doen... dat ze voldoende geld had. Ze heeft een hele depressieve periode... meegemaakt dat ze dacht... dit gaat helemaal niet meer lukken. Maar uiteindelijk is ze toch in uh, 1891... Uh, met een vierde klaskaartje... Uh, in een staancopee... Uh, naar Parijs getrokken. Uh, ze heeft daar... Uh, Pierre Curie ontmoet... bij haar studie. Uh, ze heeft uh, keihard kei, kei gestudeerd. En... Uh, bij het laboratorium waar zij een stageplek vond, zeg maar, heeft ze Marie, uh, Pierre Curie ontmoet. Nou, dat was natuurlijk een geweldig koppel. Ze hebben ja, dus dat die klinkt, ontdekking. weet u daar iets van eigenlijk? Klikte dat meteen? Uh, het klikte meteen. Eigenlijk een meisje meteen. wat ook verstand ja, heeft van... Ja, het vroeg. redelijke klikte meteen. En ik denk Pierre was wel iets ouder, die, uh, was, uh, die zag haar helemaal zitten. Maar, maar Marie Curie eigenlijk niet, want die wilde echt na haar studie terug naar haar vaderland, naar Polen. Daar was ze geboren. En uh, ja, die, uh, nee, Pierre Curie heeft echt zijn best moeten doen. En op het moment dat hij dan beloofde dat hij naar haar studies. Of, dat, ze dan, dat hij dan wel naar Polen wilde komen. toen was ze wel zover dat ze dacht: nou, met deze man wil ik wel trouwen. Maar Pierre Curie heeft er ook voor gezorgd dat ja. zij samen werden genoemd. of genomineerd voor die Nobelprijs? Ja. Het was namelijk zo dat in 1902, dat was het tweede jaar dat de Nobelprijs werd uitgereikt. Dan waren ze allebei wel genoemd, maar ze kregen hem niet. Die gingen toen naar Lorenz en Zeeman, twee uh, Nederlandse uh, natuurkundigen. Ja. Mm -hmm. En in 1903 werd alleen Pierre Curie genoemd voor de Nobelprijs. Een van de leden van de Zweedse academie heeft Pierre Curie daarover ingelicht. En toen heeft Pierre Curie uh, geschreven: Ik wil alleen de prijs ontvangen samen met mijn vrouw Marie Curie, want we hebben samen dit onderzoek gedaan. En waarom was zij niet, werd zij niet genoemd? Gewoon ja, dat is was... uh, ja. Uh, foutje, vergissingen, uh, want uh. ze was in 1902 wel genoemd. En dat heeft haar nog gered, want toen hebben ze de statuten een beetje aangepast. En toen hebben ze gezegd, nou, vanwege die nominatie, in 1902, laten we die meetellen. En dan heeft ze voldoende nominatie om in 1903 samen met Pierre Curie... de Nobelprijs voor de natuurkunde ja. te krijgen. Uh, uh, de, en en was er een, waar kreeg ze het precies voor? Is dat uit te leggen in mensentaal? Dat kreeg ze voor het onderzoek naar radioactiviteit. Uh, dat lijkt me, ja. ja, dat was natuurlijk niet, uh, niet gering, want dat was toch een nieuwe straling. In die tijd waren er wel allerlei onderzoeken naar straling. En ze hadden ontdekt dat in de... Marie Curie zocht een nieuw onderwerp voor haar uh, promotieonderzoek. En ze had ontdekt dat in de stof Pek dat er een stof in zat die straling produceren. en ze, wist, ze was niet uh, bewust van dat gevaar hè, van radioactie. Absoluut niet. Want ze Absoluut. heeft nog samen met haar dochter, Irene... De, de, die heeft dus later ook een Nobelprijs gewonnen. Uh, die heeft ze kennelijk al helemaal opgevoed in dat milieu van natuur en schijken. Hoe, hoe ging dat eigenlijk? Uh, ja, het is een beetje een, een stap, zeg maar. Ik, uh, ja, uh, dat, dat maak zeg, maar nou ja, ja. Van, uh, Die maken we even. Kijk, uh, Irene groeide op met een moeder die eigenlijk helemaal gefascineerd was door die wetenschap. En uh, dat heette onderzoek naar straling en radioactiviteit. Uh, dat, dat heeft een hele grote vlucht gemaakt. Ze ging aan keukentafel over ja, radioactiviteit precies. en, en uh, niet over. Nee, ze schreven ja. elkaar trouwens ook brieven over wiskundeoefeningen en dergelijke. Dus jom, jom, Irene jom. Curie ja. had daar ook talent voor. En, en die is helemaal in die. Uh, ze kreeg ook een aanstelling bij haar moeder in het Radiuminstituut in Parijs. Mm -hmm. En daar is ze dus ook uh, ze gaan specialiseren en daar heeft ze ook haar echtgenoot ontmoet. Frederik Joliot, dan hebben we het over Irene Curie. En die hebben toen met z'n tweeën de kunstmatige radioactiviteit ontdekt. En dat, daarvoor hebben ze in 1935 de Nobelprijs gekregen. En, maar, en over die relatie tussen Irene en Marie nog even. Ze, ze hebben ook samen uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog uh, Rundham-foto's gemaakt, toch? Heb ik dat goed begrepen? Ja, het punt was, uh, laten we zeggen dat. Uh, de, de Eerste Wereldoorlog bracht uit en uh, dat radium dat was heel geliefd. Dat hebben ze in een kluis ondergebracht in Bordeaux. En uh, toen, ja, eigenlijk functioneerde dat instituut niet meer. En toen hebben ze zich, uh, zeg maar, zeer verdienstelijk gemaakt. door uh, röntgencurie-auto's uh, in te richten. met röntgenapparatuur. Zodat soldaten aan het front, zeg maar, op de goede plek geopereerd konden worden. Daarvoor was het niet helemaal goed zichtbaar waar de kogel nou precies zat. Dus of naar voren wachten kon. Maar uh, door die röntgenfoto's konden ze veel beter lokaliseren waar die. Uh, wond zat waar die, en daar konden ze veel beter opereren. Dus ze hebben, de, ze hebben verplegers opgeleid en ze hebben dus uh, jarenlang die uh, Curie-ouders ingericht. En daarmee zijn ze naar het front geweest. En er ging een kleine meisje mee? Uh, Irene Curie was toen al uh, een student van 18 jaar. Die wilde net gaan studeren, maar die Eerste Wereldoorlog kwam ertussen. Dus dat was toen al een, een bijna volwassen vrouw, zeg maar. Um, nog even over die tweede Nobelprijs. Want uh, die had ze ook bijna niet gekregen. Nee, de situatie van 1911 was ook weer heel precair. Maar de situatie was heel anders. Want in 1906 was Pierre Curie uh, helaas verongelukt. Dus ze was al jaren weduwe. En ze heeft uh, in die periode daarvoor afgaand... Uh, een relatie gekregen met de natuurkundige Langevin. En die, uh, dat was... Uh, een heikele kwestie, want Langevin was nog getrouwd... en had vier kinderen. En de partner van Langevin die had het ontdekt... tussen Marie en Paul Langevin. Oh, oh. En die dreigde die te publiceren. En toen Marie Curie samen met Paul Langevin op congres was in Brussel... heeft ze ook die brieven gepubliceerd in de pers. En dat gaf een enorme hype. Want nu ineens was ze weer de boze buitenlandse vreemdeling... die een, uh, vader, uh, een Franse vader van uh, hun kinderen beroofde. Het was een enorme hetze. Er is zelf nog een duel geweest tussen uh, Langevin en de redacteur. Die hebben gedualeerd. Maar ze hadden pistool bij zich. Ze hadden die een pistool, ja. ze hadden pistool bij zich. Maar ze hebben allebei op dat moment toch besloten niet te schieten... Nou ja. Maar het rumoer van dat hele gebeuren drong toch door in Stockholm en toen kreeg uh, Marie Curie een brief van een lid van de Zweedse academie met het verzoek om, uh, om niet te komen en, uh, en de prijs te weigeren. En, en toen heeft ze dat gedaan. Gelukkig was ze toen zo dat ze vastberaden dat ze zei: ik dacht dat ik de, dat de prijs ging naar het ontdekken van polonium en radium. En uh, daar heeft mijn privé-situatie niets mee te maken. En uh, ik kom wel om de prijs op te halen. Ja, en dat dit? heeft ze gedaan. Dit, dit klinkt naar wat wij zouden zeggen een stevige dame... Die, die gewoon haar eigen pad trekt. Was dat in het verdere leven ook terug te vinden van haar? Ik bedoel, wetse feministe, want we kennen haar natuurlijk allemaal... als de grote natuurkundige, et cetera. Ja. Maar, maar was het verder ook een dame met erg veel uh, haar op haar tanden? En een feministische agenda? Uh, nee, nee, Je zou kunnen zeggen, maar laat ik zeggen, als je al ziet hè, dat ze uh, zo vastbesloten was om te gaan studeren, dat je daar acht jaar voor over hebt om te gewerken, dat ze zo verbeterd was in de studie natuurkunde, dat ze uh, ook het ontdekken van radioactiviteit heeft daar vier jaar gekost... om dat te destilleren. Dus dat is het karakter van enorme doorzettingsvermogen... enorme bevlogenheid, betrokkenheid, maar wel als wetenschapper. En ze moest eigenlijk heel weinig van politiek hebben. Ze was daar wars van. En ik dacht, Terwijl dat haar dochter later de eerste... vrouwelijke minister vrouwelijke? is geworden en een feministische minister. En uh, dus die was heel, uh, heel duidelijk feministisch... Oh. Maar ik denk Marie Curie heeft wel, uh, laat ik zeggen... die heeft altijd wel heel veel vrouwen aangesteld in haar radio-instituut. Uh, en later ook in Warschau. Dus eigenlijk op dat niveau was ze best uh, heel vrouwgericht. Toch iets goeds gedaan voor de vrouwen. Heel veel ik denk kennelijk. heel erg ja. veel voorbeeld <laughs> geweest, hoor. Een waanzinnig voorbeeld voor vrouwen. Goed, dank u wel. We spraken met Greta Noorderbos over Marie Curie... die gisteren precies 100 jaar geleden haar tweede Nobelprijs kreeg. Hartelijk dank. U luistert naar OVT, Geschiedenis op de radio. Ons mailadres is ovt.vpro.nl. En u kunt onze uitzendingen terugvinden op de site Geschiedenis24. En Marnix Koolhaas gaat u nu vertellen wat er verder nog op die site te vinden is... en waar u deze week naar kunt kijken op het Digitale Geschiedeniskanaal. Goedemorgen, Marnix. Ja, dag Laura. Goedemorgen. Uh, wat hebben we op website en thema-kanaal... Um... Nou, wat wel heel opzienbarend is, is dat uh, collega Nienke Vijs, die het uh, radioarchief onder haar beheer heeft... Uh, bij de oud-radiomakers Ineke van den Bergen en Peter Flik... nog een, uh, de originele opname heeft teruggevonden wat een, uh, van een interview... dat beide in uh, 1972 hadden met John Lennon en Yoko Ono... aan de vooravond van uh, de uitkomst van hun album Sometime in New York City... Uh, een opzienbaar het interview, omdat het onder andere teruggaat naar uh, de beroemde beruchte gevangenisopstand in het uh, Attica State Prison in uh, 1971 in de Verenigde Staten. En dat, uh, die opstand speelt een uh, belangrijke rol op het uh, album wat zij uitbrachten. Verder uh, nog veel aandacht voor uh, zangerartiest David Peel in het interview, van wie uh, beiden een uh, album zouden produceren. ...en ook uh, aandacht voor een uh, opzienbarend interview... ...wat zij destijds gaven in het uh, blad Rolling Stone. Dat hele interview is nu dus uh, te beluisteren via de website. Verder uh, op de website ook nog aandacht voor uh, het bloedbad in uh, Rabagadee in 1947... ...waar Nederland nu eindelijk excuses voor heeft uh, aangeboden... ...en met geld over de brug komt voor de paar weduws die daarvan uh, nog in leven zijn. Onder andere aandacht voor wat er verder allemaal nog misging in uh, Indië... ...zoals uh, op Celebes... Uh, nou, dat is allemaal te zien op, uh, het, uh, op de website, op het themakanaal de hele middag de geschiedenis van de jeugdcultuur. Oké, okay, dankjewel Marnix Koora's. En dan is het nu weer tijd voor onze documentaire rubriek Het Spoor terug. Dit weekend viert de Jaap Edebaan in Amsterdam het 50-jarig bestaan. Op 9 december 1961 werden de eerste schaatsers op het ijs losgelaten. en op 22 december was de officiële opening. De Jaap Edebaan, vernoemd naar de eerste Nederlandse topschaatser... was de derde 400-meter kunsteisbaan van de wereld en de eerste in Nederland. Luistert u naar het slot van dit tweeluik met daarin de opkomst van het marathonschaatsen. Samenstelling Astrid Nauta. Welkom op de 70-jarige Jaans Edenbaan. Hallo, goeiedag. Naast staat uh, Roes Waterman. Ja. Dat is de dochter van Nico. Ja. En Nico is de oprichter ja. van de zaak, opa, ja. opa. Ja. Het is vroeger van mijn vader geweest. Dus ik ben als kind zijnde la, loop ik hier eigenlijk al rond. Voor de ijsbusser zaten wij hier al. Mijn vader is hier begonnen met een uh, kraampje met de spuitbaan. En dat is 54 jaar geleden. En dat is nog steeds een begrip. ja. Nou, dit is de afdeling Schaatsverhuur. Waar dus uh, de schaats uh, uitgaan en verhuurd worden. En dan hebben we de winkel en dan hebben we nog een werkplaats waar geslepen wordt. Jaap Edenbaan, Jos. Kom. Het was gewoon een nostalgische uh, situatie, was dat. Het was ook een Jaap Edebaan die natuurlijk helemaal daar open lag. De, de, wat nu de Scheve Schaats is, het uh, restaurant waar heel veel nostalgische schaatsen hangen. Echt. Ja, die, uh, dat was een, uh, een noodschool. Dat is een oude Finse school geweest die overgebleven is... vanuit de, na de Tweede Wereldoorlog. En die is daar gewoon door Henk Peel... Uh, als directeur van de IJsbaan, mijn voorganger... die is daar neergezet. En daar zat uh, de, de administratie eigenlijk in. En ja, er was bijvoorbeeld ook, werd er op een gegeven moment een... Uh, voor kinderen die er ook veel kwamen... werd er een, uh, een soort kinderboerderij gebouwd. Er, er was een foyer, daar waren uh, kippen... Daar was een, liep een hangbuikzwijn, eh, van alles en nog wat eh, was er. Ja, dat waren gewoon buitengewoon eh, boeiende dingen. Eigenaar van het café, de Schepensstraats, Jack Hoeve. Toen in 1986, toen is Albert inmiddels eh, de 70 gepasseerd. Toen eh, vond hij de tijd rij, eh, rijp dat wij eh, het over mochten gaan nemen. En toen... Eh, toen uh, hingen er vier of zes paar schaatsjes stonden aan de links en rechts. En toen zijn we dat uh, een beetje gaan sparen. Uh, nou, ik op een gegeven moment bracht er een prachtige meneer bracht. Daar zitten die, die ijzers van die, van die noren. En die meneer die zegt van, joh, mag ik ze hier hangen? Uh, hij zei, ik heb er wel een leuk verhaal bij. Hij zit in de Tweede Wereldoorlog. Hij zei, uh, toen was er op een gegeven moment ijs. Hij zei, ik had geen geld voor, uh, voor nieuwe schaatsen met schoenen. Ik had net genoeg geld om een paar uh, ijzers te kopen. Hij zei, en wat ik dan deed als er een ijs kwam, hij zet, dan zette ik mijn voetbalschoenen, die schroefde ik dan op de ijzers. Hij zet, dan als het ijs weg was, dan schroefde ik de voetbalschoenen er weer af en dan kon ik verder voetballen. Nou ja, dat is dat paar. En zo hebben we dus uh, ja, ook een prachtige collectie van, uh, van Art en Kees, wat uh, mijn grootste fans waren, dat ik hier ooit kwam. Ik dat eigenlijk allemaal uh, mee mogen maken. Dat was net de tijd dat ze prof werden. En dan kwam ik hier s'avonds, avonds om uur, moest ik beginnen met werk. En dan zat dan de hele groep, uh, dus van Artcase Dak Voornes, uh, Anton Heuskes, dat soort mensen, die zaten hier, want er was maar één ijsbaan waar ze mochten schaatsen. De rest werden ze geboycot vanwege de KNSB. Maar op die AP de AP-debaan waren ze altijd welkom. En ja, Dat was mijn eerste ontmoeting met Art en Kees en alle andere mannen. Het was al in de jaren ja, uh, zeventig. Ja, prof... ja, ja, ja, ja. En nou ja, toen in de loop der jaren... Uh, Kees die, uh, nou, die komt regelmatig, net als Art. En af en toe dan brengen ze iets uh, uit hun uh, schuur of wat dan ook mee. Daar, hangen, daar hangt bijvoorbeeld een bord wat vroeger op de trein hing. Dat heeft Art een keertje bij me gebracht. Gingen de, de, de treinen gingen naar de weg. ...als Art en Kees in het buitenland moesten schaatsen. En dit is dus de trein dat was van Holland naar Keuterburg, De holland keuterburg Ude NS, Nederlandse spoorweg uiteraard. Art en Keesie Express, ja, met de Nederlandse vlag en de Zweedse vlag. Ja, fantastisch. Art en Casey, van katoen, van jullie twee... Wordt straks wereldkampioen. Art en Casey een toe. Als Art het niet kan fixen, dan zal Casey het wel doen. Een helikopter daalde uit de regenwolken neer op de Jaap-Edenbaan in Amsterdam. Aan boord bevonden zich de zo succesvolle schaatsenrijders Kees Verkerk en Art Schenk. met hun coach Anton Huiskes. Art en Casey zouden hier deelnemen aan huldigingswedstrijden. Maar voordat het zover was, werden ze door lieftallige kunstrijdstertjes omhelst en in grote kransen gehezen. Enkele ogenblikken later maakten ze onder hartelijke bijval... een ereronde langs de 5000 toeschouwers. Drievoudig, wereldkampioen en olympisch kampioen, staatsen, Ad Ja, die, die huldigingswedstrijden, dat uh, ten eerste zijn we toen... Uh, vanuit Noord-Noorwegen, Kees en ik, uit Noord-Noorwegen... met een militair vliegtuig... Uh, want dan deden we onze Noorse uh, schaatstoer als het ware. Veertien dagen lang wedstrijden rijden in Noord-Noorwegen. En toen zijn we opgehaald door een uh, regeringsfriendship. Want we werden uitgenodigd voor het huwelijks van uh, prinses Beeswix en uh, prins Klaus toen. Dat hebben we meegemaakt. En twee dagen later hebben we een huldigingswedstrijd gehad in Amsterdam. Dus uh, toen uh, me, vanaf Schiphol met een, uh, met een helikopter naar, uh, met Anton Huiskes daar neergezet. Een huldige en groot feest. Met heel veel toeschouwers zo in mijn belevenis. En een beetje wedstrijden in maart. Dus dat wel, laat ik zeggen, echte huldigingswedstrijden. Het meedoen was belangrijker dan het winnen. En het feest nadien was ook, laat ik zeggen, heel gezellig. Aard en Keesie wat Als de dieke dan zal Keesie Oud-directeur van de Jaap-Edebaan, Jos Proen. Toen ik op de academie zat in 1968 en uh, wij daar schaatsen... toen uh, ontmoede ik natuurlijk ook Kees Verkerk en uh, Art Schenk... En op een gegeven moment uh, waren ze toch in het land. En toen uh, heb ik Kees gevraagd of hij niet uh, voor de Academie voor Lichamelijke Opvoeding een verhaal wilde komen houden. Uh, over het schaatsen en over de trainingsleer en wat ook. Nou, buitengewoon boeiend. Meer als honderd mensen zaten er toen in de Nicolaas Maastraat in een kleine gymnastiekzaal. Uh, ademloos aan zijn lippen om te luisteren naar zijn uh, verhalen. En het boeiende was nog wel dat ik hem. Uh, hij zei: ja, ik, uh, ik kan niet zo makkelijk uh, naar de. Nicolas Maastraat komen, dus je moet me maar even komen ophalen. Nou, ik had uh, zo'n Barini-brommertje met zo'n duw zit. Dus in de bliksemse kou, zegt het was echt niet harde. Is hij achterop mijn brommertje komen zitten... zijn we naar de Nicolas Maastraat getuft. En na de, vanaf de jaar naar de hand heb ik hem daar weer teruggebracht. En al met al heeft hij dat gedaan. Ik heb nog na een keer voor een boekenbon van 25 gulden. Hier is het begonnen. Het schaatsen, het, meestal, het, het, het, het het bleek toch eigenlijk dat het in de tijd van Art en Kees... en min of meer ook op de jaap baan is, dit, dat oranje gevoel ontstaan... met het haaien -ha -ha -ha Art en Kees hier, de oranje kleding, de massale uittochten... Naar, met de trein en, en bussen en vliegtuigen naar de diverse Scandinavische landen... voor de schaatswedstrijden. De, de trainingen gebeurden inderdaad op de jaap baan uh, toen was het ook nog vaak, want dat. Uh, uh, vooral Acht en Kees en de andere mannen. Ook, aan de andere kant was ook nog een, een soort kantine, dat was van Sjaakzwart, de voetballer. Met, samen met zijn compagnon uh, Bram Havenkamp. En daar uh, verbleven de mannen ook uh, heel vaak na de training. Uh, Namen een glaasje alcohol, wel eens te veel alcohol. Werd erg gezellig. Volgende dag uh, moesten ze toch weer trainen. Ja, hadden natuurlijk een uh, vreselijke kater. En dan, vooral Kees, Kees van Kerk was daar specialist in. Dan lukte het niet en hadden we te veel gedronken de vorige avond haalde stiekem zijn huin, zijn, zijn schaats over de stenen... en ging naar de coach. En, dus, meneer Huiske, sorry, ik kan vandaag niet, met mijn schaats is, is, is bot. En daarna kwam dus ook de lichting. Die zijn dus ook echt hier vertroeteld, omdat ze ook geen plek... en toen was er ook geen sponsor, toen was er ook geen geld. Dat was dus de tijd van Hein Vergeer en Met Frits Relei. en deze mannen, die hebben hier ook weken, uh, maanden uh, gebivouwkeerd. sliepen dan ook weer op streetsbedden in de kleedkamers. Dus ja, bij de baan deed die afdeling van het onderdak verlenen, oma Bram en tante Miep zorgde weer dat het ontbijtje, het eten enzovoort enzovoort uh, klaar stond. Dus zijn, ja, en daarna is eigenlijk natuurlijk het, het, het, het grote geld een beetje begonnen of grote, dat het allemaal wat, uh, wat anders georganiseerd werd en toen kwamen de trainingskampen links en rechts maar eigenlijk tot tot, tot en met dus de tijd van uh, Hein Vergeer. Dus Hein Vergeer dan in, in zoverre uh, als zijn een jong oranje heeft uh, het toch ja, een hele belangrijke rol gespeeld. En toen kregen de toeschouwers Kees Verkerk te zien... in een 10-kilometer-race tegen Rudy Liebrecht. Kees zie, zoals hij populair genoemd wordt... die er ook op deze afstand geen twijfel over bestaan... dat hij op dit ogenblik in uitstekende vorm is. Iedereen riep opgetogen, hei ja, hey ja. Er zijn nooit grote, lange baanwedstrijden geweest. Hè? Wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen. Nee, Nederlandse kampioenschap nog wel wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen niet. Ik weet ook dat bij mij ook wel de vraag gekomen is... maar we hebben in overleg met de gemeente Amsterdam gezegd... van de gemeente, dus zeg maar de burgers van Amsterdam... leggen heel veel geld neer voor het in stand houden van de Jaap-Edebaan. Op het moment dat je daar een wereldkampioenschap... of een Europese kampioenschap gaat organiseren... weet je dat die baan 14 dagen dicht is... Je moet het voorbereiden, je moet het nabereiden, je moet het ijs, Ze hebben trainingsfaciliteiten nodig. Dat betekent dat een groot gedeelte van de mensen die daar wekelijks gaat... daar is het hele trainingsprogramma ligt op zijn kop. Dus wij hebben gewoon gezegd van nou, als ze dus dan een wereldkampioenschap... of een Europees kampioenschap willen laten ze dan van ganse harte naar, naar Deventer gaan... of naar Heerenveen of naar een andere ijsbaan. Want wij hebben het op zichzelf voor de exploitatie niet nodig... Ja, die Haap is wel eigenlijk altijd heel toonaangevend gebleven... Voor wat betreft het marathonschaatsen. Dus het buitenschaatsen, het natuurijsgevoel. Daar was ook Henk Piel een groot voorstander van. Ook André Koornstra uit die periode. Waar mensen... Die heel graag direct na een Elfstedentocht tocht, als er natuurreis was, ogenblikkelijk de corrivee naar Amsterdam haalden voor een 200 kilometer wedstrijd. Of, ja, en het, stonden er stonden ook duizenden mensen stonden er om de baan om uh, ja, dat soort Coryfee als Jean van den Berg en nou ja, noem maar op uh, in levende lijven vlak voor hen bijna aan, aan te raken. Uh, hun rondjes zagen rijden. Nou ja, daar is Amsterdam wel toonaangevend gewoon in gebleven en denk ik ook heel passend bij de sfeer en de ambiance van de Jaap Edenbaan. De mannen zijn op dit moment op de bos Zouden we kunnen zeggen dat in de loop van de ronde rijden, waarbij het schaatsband van de Nederlanders hier op de hele weg. Uitkampioen, vrijwilliger en regelaar. Ja, dat is, dat is ontstaan door uh, de grote natuurreisevenementen. De LFT-evenementen, natuurreisevenementen, meer toch. En daar is belangstelling voor gekomen. Op een gegeven ogenblik is er, en toen was de ijsbaan pas open. En toen is er hier uh, een, uh, ja, een 150-ronde wedstrijd geweest, ja. Ja, en dat zijn al die elf steden. En was 14 dagen tevoren was de elf steden toch geweest, dacht ik. En toen is dat uh, geweest. En uh, ja, dat heeft... Uh, er zijn uh, duizenden mensen geweest. Ja, ja. En daar is uh, veel belangstelling voor geweest. Ja, en dat was... Uh, de grote verdiensten van André Kornestra geweest. Dat was de baancoördinator van de eerste uren. Uh, en die, uh, die werkte daar bij Heineken. En daar had hij een, een goede relatie. Heineken was natuurlijk toch wel sportief aangelegd... met uh, Wilder en het spelen En schaatsen, dat vonden ze nog ook wel wat. Ja, en... Ja. <tie> die heeft daar, uh, die heeft daar uh, veel aan gedaan. Ja. Na de anti-spil gekomen... Toen hebben we dus gedacht, we konden, ja, je moest eigenlijk een evenement organiseren en dat is dan de Jaap de trofee geworden, hè? Ja. De 19 december was het 71, dag, Dacht ik. Ja. Een uur wedstrijd, ja, ja. En er werden vijf, ik dacht 85 ronden werden er gereden. Ja, ja, ja. Laten we kijken dan. Treder en vrijwilliger Kees Lisseberg. Want Ik was toen lid van de hardrijdersclub Amsterdam. Het was de eerste Nederlandse vereniging voor het bevorderen van hardrijden op de schaat. Daar ben ik toen lid van geworden. En die schreef toen wedstrijden uit. En daar is het eigenlijk een klein beetje mee begonnen. Dat je je eigenlijk er niet veel meer in wil bekwamen. Als dat, je dus, uh, als dat je dus denkt te kunnen komen. Ja, en toen was het zo dat we als oudere rijders eigenlijk nergens meer uh, voor in Amerika kwamen. Werd er toen uh, als een soort ja, protest Werd het toen uh, met een heleboel oudere rijders zeg maar, gezegd: van nou, als ze dus voor niet meer naar ons om willen kijken, dan gaan we zelf wel wat organiseren. En toen is eigenlijk daar het begin ontstaan van het marathonrijden. Met ze allen tegelijk weg en dan wel lekker rondjes rijden. Dat is begonnen met. Uh, 25 rondjes moest je een knaak betalen op zaterdagmorgen. Dan kreeg je een nummer omgehangen. En dan gingen we met z'n allen weg. En dat waren alle rijders van, van, van, ja, van nationale bekendheid. Van het, in het verleden veel elf rijders die er daarna aan meededen. Want die waren toen allemaal al een klein beetje uh, te oud voor in het lange baanwerk. Want daar werd wel alle aandacht aan gegeven aan het lange baanrijden. Het andere rijden telde eigenlijk toen al niet mee. En nog niet mee. Nu nog wel, maar ook nog steeds op een bescheiden niveau. De Jaap Edebaan is eigenlijk de, de grondlegger geweest, of de baan dan, van het marathonrijden. Want daar is het begonnen. Wat betekent de jaap trofee voor jou? Ik heb mijn keer gewonnen. Ja, ja dat moest, dat, uh, dat is wel weer een tijdje terug. Maar ik, uh, ik ben wel blij dat ik hem een keer gewonnen heb. En, uh, ik heb ook gelijk, uh, toen, toen mijn naamplaatje erop stond... ook gelijk van alle kanten een foto gemaakt van die bokaal. Dus die, uh, die heb ik nog steeds. Ja. Het was een wisseltrofee dus vandaar. Want het was wel iets speciaals. Nou ja, het is ten eerste je, je thuisbaan. En er stond namen naam op als Frits Gelaai, Heinvergeer en dat soort mannen. Ja, ik vond het wel dat ik daar ook daartussen uh, stond natuurlijk. Dus daar heb ik gelijk een foto van genomen. En uh, nou ja, dat, ik moet hem eigenlijk best wel met, met overmacht doen. Want het is best wel geinig op je, op je thuisbaan. Want uh, je merkt gewoon dat het publiek dan ook wel heel erg hard juicht aan hoor. Want ik heb natuurlijk wel op andere banen ook wel gewonnen. Maar ja, dat, op Amsterdam is het wel heel speciaal. Marathon, Tom, Jorie, listener! Ja, het is gewoon, de sfeer is gewoon wel. Het is de enige ijsbaan, denk ik, waar je nog een marathon kan rijden. Waar je in je hoofd kan zeggen zoals het vroeger ook. Het geluid, het, de, de lucht, de sfeer, de lampen, dat is gewoon allemaal nog zoals vroeger. En ik denk dat overal waar je nu rijdt, daar da, da rij je eigenlijk een heel modern marathon, snap je? Dus de sfeer eromheen is modern, je hebt een modern pak aan, je hebt moderne schaatsen, de geluidsapparatuur is modern. En op de Jaap Edebaan is het allemaal nog zoals vroeger. Op de, op de ijsvloer na. Want die is natuurlijk wel in de jaren 90. Is die helemaal vernieuwd. Die is helemaal gerenoveerd toen. Maar de sfeer is gewoon nog helemaal hetzelfde. En daar is wel heel speciaal. op. Ik won in januari won ik een wedstrijd. Die meetelde voor, de, ja, voor, voor het algemeen klassement voor de marathons. En, ja, dat was voor mij sowieso wel heel bijzonder. Want het was mijn 61ste overwinning op kunstijs. En daarmee heb ik het record van Asjekeur Deelstra in ieder geval geëvenaard. Ja, en het is dan toch wel gaaf dat dat op Amsterdam gebeurt. Want ja, dat is, to, ja, is toch wel een baan waar ik, waar ik graag rij. Marathonschaatste Danielle Bekkering. jij ja, komt uit Groningen. Op een gegeven met moment met een schaatsmaatje, met mijn vader. En haar moeder dan, ja, s ochtends om half vijf in de auto helemaal naar Amsterdam voor een wedstrijd. Dus uh, ja, dat, dat weet ik eigenlijk nog, uh, nog heel goed. Dus dat was wel heel leuk. Ja, toen kwam je daar en uh, toen uh, werden we gelijk een beetje afgeschrikt door een verhaal van uh, iemand die uh, de, vorige auto, uh, de vorige dag dat de auto was opengebroken bij de ijsbaan. En we waren echt zo van, wow, dit is dus echt de grote stad. Kijk, uh, ik was natuurlijk wel Groningen een beetje gewend. En, en daar had je toen ook dezelfde uh, ja, constructie: een, een open 400 meter baan en een, uh, een, uh, een ijshoekje hou. Ja, en daar kende je natuurlijk van haven tot gooit uh, de weg. En uh, ja, dit was allemaal een beetje spannend en een beetje nieuw. En, uh, ja, dat was natuurlijk heel leuk. En het was de eerste keer dat je ook allemaal schaatsers tegenkwam... buiten je eigen regio, die je helemaal niet kende. Dus het was op het toe wel een, uh, ja, een, een groot spannend uh, ja, ontdekkingsreis. was weer uh, helemaal top. Ja, het, uh, het is al, uh, ja, denk ik al vanaf de, de allereerste keer dat ik er red, dat het, gewoon altijd, het is altijd gezellig. Vrij veel mensen, en de lampjes rond de baan. En, uh, ja, dat heeft echt iets. En ik uh, moet ook zeggen, dat uh, ja, er, er wordt altijd wel wat van gemaakt. En, uh, nou, zoals de uh, afgelopen jaren... Reden we vlak voor Kerst daar? En dan hadden ze niks met z'n allen geregeld. Dat je allemaal een kerstpakketje kreeg. En dat geeft gewoon wel aan dat het echt leeft. Dus ja, het is wel echt een plek waar ik uh, graag naartoe ga. En Waar je ook merkt dat, uh, ja, dat de schaatsport. dat dat echt. Uh, ja, echt beleefd wordt. En uh, ja, dat, dat geeft je natuurlijk zelf ook wat extra energie. Eigenaar van Café de schaats, Jack Hoever Ja, op Ede uh, is uh, de ijsclub hier. Uh... Ja, ook al mijn bijna 40 jaar bestaat. Uh, en dan hebben we mevrouw Broekhuis is dan uh, degene die dan altijd aan deze tafel zit. En de, voor de trainers bewaart ze dus de, de portemonnees, de telefoons, rijknummers uit. Als dus de kindertjes die je moet schrijven, die komen langs. Dus het is hier altijd ja, is een hele gezellige ontmoetingsplek van de club Jaap-Ede. De volgende tafel is uh, de stamtafel. Nou ja, dat zet het op zich nog. En zo hebben we eigenlijk, nou, dan hebben we in het midden voor de bar hebben we de lange jak. Daar uh, worden Sinters wel eens uh, nou, ja, bij wijze van spreken, vechtpartijen gedaan Omdat groepen die altijd die tafel willen reserveren. Om met z'n allen, ja, we kunnen met z'n 32 mensen, kunnen daar aan eten. Om, om die te kunnen reserveren. We hebben natuurlijk de Kees van Kerkbocht. Het is een, een, een wereldberoemd café wat Kees zelf ooit geopend heeft. Op een gegeven moment vroeger, dan Kees. we hebben Kees opgebeld, Kees, ik heb hem... Uh, een heel oud antiek barretje heb ik op de kop getikt. Ik zeg, we nou, achter die ruimte, zou ik dat naar jou mogen vernoemen? Maar ja, hoe noemen we dat? Keeserkerk ke Café vinden we niet leuk, Keeserkerkbar Bar vinden we niet leuk. Hij ik bel je zo terug. een nou, half uur later belt Kees op. Hij zegt, ik heb het. Hij zegt, we noemen het de Keeserkerkbocht. Ja, ik zeg, hoezo bocht? Nou, hij zegt, heb je enig idee hoeveel bochten ik hier geschaatst heb? En bocht is ook alcohol, vooral dat noemen we dat in Noorwegen bocht. Nou ja, wij noemen dat ook op. De sfeerverlichting die er nu aan de binnenkant hangt, is weliswaar gemoderniseerd. Maar dat nostalgische. van zo'n baan die je, ook, dat, die je ook ziet als natuurijsbaan. Dus het is gewoon. Uh, zeg maar een natuurijsbaan, maar nu. Uh, met uh, kunstijs als het ware uh, gemaakt. Waardoor je er altijd gebruik van kan maken. Maar die ambiance van de winter. bomen eromheen, buiten en wat ook. Die ambiance is daar natuurlijk altijd gebleven. En dat is. Ik denk uniek, nog steeds uniek in Nederland dat we nog steeds op deze manier zo'n baan hebben. Dat zou ook buitengewoon jammer zijn als dat niet zou blijven. Kijk vandaag de dag, maar eens op de Japense baan. Het is altijd druk. Al is het slecht weer. Er zijn altijd honderden mensen aanwezig. Hoe zag die baan eruit toen u daar kwam? Ja, net zoals nu nog. Alleen nog lagen toen de buizen in de sintels. En omdat ze toen in de sintels lagen, en als het dan een beetje warm weer was. Dan was het tussen de buizen was het ijs een beetje weg en dan reed je op een gegeven moment ja, over een wasbord. Want dat was er toen de tijd en dat gebeurde erg veel. En je zag ook bij sommige schaatsers het vuur onder de schaatsen wegkomen. Omdat de sinteltjes dan af en toe boven het ijs waren uitgekomen tijdens het prepareren. En je had veel last van botten schaatsen daar. Ja, het kostte je wel een paar buizen per jaar toen in die periode. Ook als ontmoetingsplek was het toen eigenlijk ook een, een, een, een, een, een, een nou ja, met, met, met, met vrienden daar een beetje de, lekker in de rond te rijden. En, en, en ja, het was een sociale contact die je dan allemaal had met een heleboel mensen. En dat zijn uh, vrienden voor het leven geworden, want die zijn nog steeds waar je, dat je ermee optrekt. Ja, nou, maandag train ik ook nog de Amsterdamse politie. En dan is het maandag, dinsdag, woensdag... En vrijdag ben ik op de baan. Ja, en dan doe ik natuurlijk heel erg veel jurywerk. Daar ben ik ook altijd bij betrokken. Ik doe woensdag om de 14 dagen altijd ook. Dan ben ik starter bij de jeugdmarathonnetjes. Dat doe ik ook al heel erg lang. Want het, die blijven het zo. Ja, ik ben daar toen eens een keertje ook voor in het zonnetje gezet als vrijwilliger. En toen kreeg ik zo'n lintje. Dat is toen ook gebeurd, ja. Ja, het, het, het wedstrijd gebeurde. Dat draait om de vrijwilligers. En, in Amsterdam hebben we gelukkig bij de marathonjury, daar ben ik van overtuigd, want daar ben ik natuurlijk altijd bij betrokken, hebben we een stelletje mensen die er altijd zijn. Die zijn er ook voor het Jeugdschaats altijd. En voor de regionale wedstrijden en voor de landelijke wedstrijden, ja, in Amsterdam hebben we gelukkig een, een heleboel juryleden, ook die dus al jarenlang daarmee bezig zijn. Op de op dit moment het, eh, zijn, verlozen, op de bos zou zijn dat we in Dan krijgen we het slagveld van de heer De Haas hier eh, op de Ik ben tijdwaarnemer geweest, ik ben chef tijd geweest, ik ben wel starter geweest. Alle mogelijke, alle mogelijke zaken, ja. alles, alles is er geweest. Kruispuntwachter. Dat, dat maak je nu niet meer mee, natuurlijk, maar uh, dat was toch ook een functie in de beginjaren van, uh, van de ijsbanen. Het ja. wisselen, voor het wisselen ja, van de baan. Ja, voor het wisselen van de baan. Ja, ja, ja. Ik vond het, ik vond het een angstig een angst gebeuren daar. <lacht> Mijn vrouw heeft wel eens gezegd. <laughs> Jou, jouw bed kan je onderhand ook wel op de jaap neerzetten. Maar zo is de jaap ook ooit ontstaan. Dat staat ook in de statuten. De jaap is er voor de recreant, voor de Amsterdammer. En ja, natuurlijk destijds, 60 70 jaren, dat er nog niet zoveel ijsbanen waren... Toen was het nog veel meer wedstrijdbaan. Maar de laatste jaren, al vele jaren niet, is. Het, ja, natuurlijk worden de wedstrijden gegeven. Maar dat is alleen hier op het regionale gebeuren, gewestelijk. En vooral de marathon. De marathon is in Amsterdam nog steeds zeer geliefd. Dan is het ook elke keer weer een reunie. Dat is, dat is prachtig. Ik moet zeggen dat het de der jaren wordt het wel minder. De, de, de bezoekersaantallen worden minder. Ja, ook, ook dat verandert... Maar ja, een, beetje, een beetje drukke marathon, dan kan je, als, er, als, er een, als er een wedstrijd afgelopen is, kan je niet binnenkomen. Dan is het uh, bomvol. Eigenaar van café de Schevenstraats, Jak Hoeve. Helaas zijn we al vijf jaar in de juridische strijd met Jap Ede, verwikkeld. Dat gaat nu nog weer een volgende ronde in. We gaan nu naar het hogere rechts of in Den Haag. We hopen in ieder geval nog uh, twee tot vier jaar hier uh, door te mogen gaan... En het liefst, kijk, ik heb gekscherend wel eens gezegd... van, oké, okay, de jaap baan bestaat nu 50 jaar, dat doe ik. Mijn dochter uh, is mijn opvolgster, want die, wil, die zit ook in de horeca. is er gek van, die doet het 75 jaar bestaan. Ik ben sinds twee jaar ben ik, uh, grootvader, kleinzoon. Het is toch een beetje mijn droom dat hij het 100 jaar bestaan van de Jaap-Edenbaan uh, mag organiseren. Maar we blijven positief. Het is veel te leuk om op de Jaap-Edenbaan te mogen werken. En vooral te mogen schaatsen. Drievoudig, wereldkampioen en olympisch kampioen schaatsen. Art Schenk. Ik denk dat uh, ijsbanen een, een hele belangrijke functie hebben. Al was het alleen maar om, en zeker ten aanzien van de Jaap-Edebaan... in de vrije uh, open lucht, uh, denk ik dat het uh, goed bereikbaar, uh, makkelijk bereikbaar... een, een belangrijke uh, uitlaatklep of een, of een ontmoetingscentrum uh, moet zijn... voor jeugd om te kunnen bewegen... Om van allerlei dingen met elkaar te kunnen doen. Uh, uh, beter dan, uh, dan menig jeug jeugdgrondwaar. Heel veel geld ingestopt wordt door de gemeente. Dus in die zin zou ik, en eh, ik weet van, van uh, de problematiek en de financiële problematiek die er rond die AP-Edebaan hangt, uh, zou een stad als Amsterdam, uh, ik zo genereus moeten zijn om die AP-Edebaan in, in stand te houden. En ook zeker om uh, nieuwe activiteiten daar te ont ontwikkelen met uh, subsidie. En niet te roepen van uh, jullie moeten je eigen broek maar opbouwen en uh, zorg maar dat, dat je activiteiten gaan ontplooien. Want dat, dat is niet de taak denk ik, van, van zo'n ijsbaan. Zo'n ijsbaan moet je faciliteren. Je moet zorgen dat er ijs ligt en, en dat er natuurlijk activiteiten ontplooit worden. Maar die moet je stimuleren. Dat moet je interessant maken voor, voor mensen. Want bewegen is en blijft een must voor de jeugd. En niet overdekken? Nee, nee, nee, nee. pertinent niet doen. Dat, dat, dat slechte weer, eh, als je er praat over dat je iets aan die, aan die accommodaties zou moeten doen. Dan moet je kijken of je ja, energiezuinig. En, maar dat is een hele ingreep, dat de, de ammoniak, eh, waar nog steeds mee gekoeld wordt. Dat zijn geweldige ingrepen. Dus ik denk dat zolang dat allemaal veilig en goed is, moet je het laten houden zoals het is. En eh, dan houdt hij op Eden het eh, nog wel 50 jaar vol. Zover dit tweeluik over de Amsterdamse Jaap-Edebaan van Astrid Nauta. De techniek was van Berikamer Kamer en met speciale dank aan baanspeaker Henk Veen. Wilt u dit tweeluik op cd ontvangen, maak dan 57 over op rekeningnummer 444600. Ten name van de VBRO in Hilversum. Onder vermelding van Het Spoor terug, de Jaap Edebaan. 444600. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van OVT. Een programma van Astrid Nauta, Paul van der Graag, Matthijs Steen. Hans Olink, Noor Goedhart... Michal Citroen, Jos Palm en Laura Stek. De techniek deed Rolf Schreuder en regie deed Maarten Vermee. Straks na het lange nieuws de perstribune van, perstribune van Max. En naast mij zit Govert van Brakel. Waar gaan jullie het straks over hebben? Nou, dat programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Uh, ik noem Marielle Dekker Maarten Stultjes. Uh, uh, ja. Het is belangrijk. Ja, het is heel belangrijk, al die naam. Wat gaan wij doen? Uh, Harry de Winter is hier, die ken je van uh, de bedenker van uh, Lingo. Mm -hmm. Hij heeft hem geen wintereieren gelegd, is hij rijk van geworden. En in tweede uur, de man die ook uh, rijk was, Dirk Scheringa van de DSB-bank. En ik ga met hem praten over hoe dat toen was... en wat hij nu doet, vandaag de dag. Goed, nou, bedankt. We zijn er volgende week weer. Tot... een.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 De klank van de Didgy -Di doet tijdens de Dreamtime Healing synchroniseert de hersenhelft en biedt verlichting bij gescheurde nagels, muggenbulten, ja, slechte je hoeft je niet overal voor te verzekeren. Gelukkig is er Blue van VGZ, de non-onsen zorgverzekering vanaf 77 euro. Goedkoop, makkelijk en dagelijks opzegbaar. Kijk op blue.nl. Het meest exclusieve bed van Nederland met natuurlijke materialen en Nederlands vakmanschap. Cuperus bij koninklijke beschikking Hofleverancier. CuperesBedden.nl Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Kijk op Blue.nl Dit is Radio 1.